2 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Eindhoven is even voor middernacht een casino overvallen. Een man liep met een wapen de speelho aan de Kerkstraat binnen en eiste geld. Personeel gaf hem een onbekend geldbedrag mee, waarna hij de zaak uitvluchtte. Buiten stond een andere man met een scooter op hem te wachten. Niemand raakte bij de overval in Eindhoven gewond. De daders zijn nog spoorloos. De Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda zegt dat een Franse gijzelaar heeft gedood. Dat meldt het persbureau ANI in Mauritanië, dat vaker berichten van de terreurbeweging verspreidt. Volgens het Mauritaans persbureau belde een woordvoerder van Al-Qaeda op met de mededeling dat op 10 maart de Fransman Philippe Verdon is onthoofd als vergelding voor de Franse interventie in Mali. Verdon was een van de twee Fransen die in november 2011 in het noorden van Mali werden ontvoerd. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet op het bericht reageren. In Saudi-Arabië zijn 18 mensen opgepakt op verdenking van spionage. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken... zijn het een Iraniër, een Libanees en 16 Saoediërs. De woordvoerder zei dat ze bezig waren met het verzamelen van informatie... over installaties en belangrijke gebieden van het land. Die informatie zouden ze ook hebben gedeeld met het land waarvoor ze spioneerden. Maar het is nog niet bekend welk land dat is. Dat land zou Iran kunnen zijn. Het overwegend Soenitische Saudi-Arabië en het overwegend sjiitische Iran die al een tijdje overhoop met elkaar. Spanningen liepen vorig jaar op toen Saudi-Arabië troepen naar Bahrein stuurde om daar een sjiitische opstand de kop in te drukken. Het weer dan. In het zuiden regen of natte sneeuw. Ook overdag winterse buien. Alleen in het noorden is het droger. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht, Welkom. We zijn nog steeds wakker na dinsdag 19 maart 2013. De dag waarop een overenthousiaste Feyenoord-fan... alvast de kampioenschaal van 2013 op zijn been heeft laten tatoeëren. Nou ja, wij speculeren vanavond niet over de Eredivisie-winst. Laat staan dat we iets laten tatoeëren. Ja, we bellen zometeen wel met Kamerlid Eddie van Heijem. Hij maakt zich namelijk ernstige zorgen... over de extra taken die gemeenten zullen krijgen. En we volgen de finale van de World Baseball Classic. Helaas zonder Nederland. Ja, dat zometeen. We beginnen met de flappetap op Cyprus. De banken daar op Cyprus verkeerden in zwaar weer... en het parlement stemde vanavond tegen een plan om de banken te redden met spaargeld. Ja, er moet nu dus een nieuw plan worden gemaakt waarmee de banken het hoofd boven water kunnen houden. Zelfstandig ondernemer en collega-radio-dj Joep Klinkenbeil, Die woont al jaren op Cyprus. Meneer Klinkenbeil, goedenacht. Goedenacht, ja, want wat is het hier? <laughs> ja, hoe is er gereageerd op Cyprus op het besluit van het parlement? Ja, voor de regeringsgebouwen was het een hele grote hoera-stemming. Uh, ja, en het feit alleen al dat de hele regering het er gewoon niet mee eens is, dat zegt voldoende. Ja. Het, het lijkt me een rare uh, splitsing te zijn, want het ging om uh, um, ja, gewoon, uh, spaargeld dat geïnvesteerd zou moeten worden. Maar aan de andere kant staan de banken wel op omvallen. Het is eigenlijk een, een, een, een keuze tussen twee kwaden. Ja, nou, dat, dat is ook zo. Die, die, uh, het hele banksysteem is hier natuurlijk hier een heel raar systeem. Het is eigenlijk één grote uh, witwasserij van Russisch geld... En die banken staan er eigenlijk heel zwak voor. En, en, maar, maar de economie is hier ook heel erg zwak op dit moment. Uh, de bouw valt, uh, valt om. Er, er wordt niet meer gebouwd, er wordt niet meer verkocht, er wordt niet meer verhuurd. Uh, Huizenverkoop staat dus echt stil... Uh, je ziet de ene naar de andere winkel sluiten. Je, je, je hoort heel veel mensen, Cyprioten, die, uh, die ontslag hebben gekregen of bang zijn ontslag te krijgen. Dus als dan ook dit er nog overheen komt, ja, dan zijn de rapen denk ik wel heel erg gaar. Ja, en bedoelt hij met dit dan dat de banken omvallen of dat het spaargeld aangetast wordt? Als dat spaargeld aangetast wordt, dat is het, dat is het meest irreële wat ze kunnen doen. Het is natuurlijk een, een heel raar voorstel. Het, het komt er eigenlijk op neer dat ze in je... Ze breken in je huis in zonder dat ze in je huis komen. Ze komen gewoon aan je geld. Ja, ja. En, en ze komen zeker aan het geld van de, van de kleine man. Die wordt gestraft voor iets wat, uh, wat uh, de, de, de, de, de mensen met veel financiële middelen hebben veroorzaakt. Ja. Maar aan de andere kant, als die banken omvallen, dat, dat lijkt me ook niet gunstig voor een eiland dat, uh, zoals ik u net hoor, ook eigenlijk al bijna op omvallen staat qua economie. Ja, er staan er ook heel veel op omvallen. Dat is ook de enige reden waarom ze deze maatregel moeten nemen vanuit de EU. Ja. Dat is echt, dat, het, dat is gewoon niet anders. Ja. Banken staan er hier heel zwak voor. Ja. Cyprus staat er ook al onbekend dat er veel buitenlanders zitten. Ja, u natuurlijk, u zegt net: er staat veel Russi Russisch geld, er zijn veel Britse expats. Uh, hoe wordt er door, ja. door de buitenlanders op Cyprus gereageerd? Ja, heel, heel angstig. Die hebben, die, als je de Engelse experts neemt, die hebben allemaal zoiets van... Wat, wat mogen we blij wezen dat wij ons geld vanuit Engeland halen... en het hier niet hebben neergezet. Uh -huh. uh, en ze zijn allemaal heel bang voor het feit dat als, als echt uh, Cyprus failliet gaat... wat er dan gebeurt na de evaluatie van, uh, uh, van, uh, van het Cypriotische pond nou ja, Wat is dan nog de waarde van Huizen? Wat is dan nog... Uh, wat ga je dan betalen als je hierbij wonen... om in levensonderhoud te kunnen voorzien? Nou, kijken wij natuurlijk vandaag... Uh, meer dan ooit naar Cyprus... en dan is het meest in het oog springende verhaal... misschien nog wel dat er een vliegtuig... vliegtuig vanuit Engeland gekomen zou zijn... om de militairen daar, de Engelse militairen... in ieder geval van een ja. miljoen euro te voorzien. Ja, uh, hoe wordt daar al ja, is, is Dan denk ik van... stuur ook even een vliegtuig uit Nederland... Voor, die, voor al die Nederlanders die hier met hetzelfde gevoel zitten. Ik kan me voorstellen... Uh, wa want je kunt op dit moment niks opnemen. Uh, de, de pinautomaten zijn gesloten, de banken zijn gesloten. Uh, er is dus gewoon geen betalingsverkeer uh, mogelijk. Ja. En dat is waarschijnlijk tot en met donderdag of vrijdag. Dus hoe langer dat duurt, des te gevaarlijker de situatie gaat worden. Want bedrijven moeten natuurlijk ook hun bedrijfsrekeningen betalen. En, maar het feit dat, dat de Engelse militair hier een miljoen gulden binnen, uh, euro binnen gedragen krijgt, daar staat men ook tijd van ja maar waar gaat dit in hemelsnaam nog over? Ja, het, het zijn gekke tafereelen. Hoe denkt u dat het donderdag zou gaan? Gaat dan langer rijen voor de voor de pinautomaat? Ja, ja, ja dat is. Uh, gaat u zelf ook met een slaapzakje? Kan... Gaat u zelf ook met een slaapzakje uh, ik, ik, voor sta, de ik sta donderdag voor de bank en haal al mijn geld eraf. Gelijk. Mystery want... Maar ja, dan, dan moet dan, dan, dan ik neem aan dat half Cyprus dat wil doen. Dan, uh, dat, gaat, dat, dat gaat heel Cyprus doen. Ja. En dan? Dan, dan, dan, dan, dan dan valt alles in elkaar volgens mij of niet? Ja, dat, dat, dat is ook het grote gevaar van dit hele verhaal. Ik denk dat Dijsselbloem met, uh, met zijn vrienden een hele, kleine, een hele kleine fout heeft gemaakt... door het zo abrupt neer te leggen als dat het is neergelegd. Als ze dat met enige voorzichtigheid hadden gedaan... dan was deze rel nooit zo ver gekomen als dat het nu is. En dan was de bozigheid nooit, nooit zo hoog geweest. Maar was het dan ook dat het parlement, die heeft nu eigenlijk helemaal niks besloten... dus die, de, de, de, daar nou, lijkt me toch ook wel dat een deel van de boosheid naartoe moet? Doe dan in ieder geval ja, nee, iets... Nee, nee, de par de parlement dat heeft wel wat besloten. Die heeft gezegd, wij accepteren gewoon niet dat we onder druk gezet worden... door de Europese gemeenschap op kleine spaartegoeden. Ze moeten met een ander voorstel komen. Ja. Het zijn echt de grote problemen en veel boosheid. Heeft u er spijt van gehad dat u naar Cyprus verhuisd bent? Nee, Als u er nu zit. Ik, geniet hier, nee ik geniet hier elke dag en ik, kijk hier, en ik kijk hier naar en haal mijn schouders op... en denk, ja, het is niet anders... En wat er ook gebeurt, ik blijf hier wonen, want, uh, want het, is hier het is hier aangenaam vertoefd, Het zijn hele lieve mensen. En uh, uh, morgen is er een nieuwe dag. En als deze economie eventjes failliet moet gaan, dan is het over twee, drie jaar... is het wellicht wel al, uh, gezonder als dat het op dit moment is. Ja, die economie die leunt natuurlijk ook ontzettend op het toerisme. En wat ik mezelf dan afvraag is, kan dat de impuls geven? Het is hier nu slecht weer, er komt de zomer aan daar. Hè, de, lente, ja. de lente is uh, overmorgen officieel begonnen. Ja. Is, is dat misschien dan de hoop? Ja, het is de laatste houvast. Er zijn twee houvasten die ze hebben. De ene is het toerisme en de andere is een gasbel die ergens uh, boven Cyprus uh, boven ligt waar ze veel geld aan kunnen verdienen. En, en, en voor de rest is er weinig houvast. Op dit moment is het zeer onzeker wat er allemaal gaat gebeuren. En daar zit ook de grote angst van mensen. Het lijkt me een bange dagen om in Cyprus te zijn. Is het weer nog ja. wel een beetje oké? Okay? Kun je in ieder geval nog in de zon het, zitten als je niet naar de bank komt? Het, het, het, het weer is geweldig. Het is een graadje of 21. Het regent niet. Het is uh, mooie, strakke blauwe hemel. Dus. Dat houdt ons allemaal wel op de dus denken. Wel... Ja, ja, ik zit ondertussen even op, op de site van wat prijsvechters te kijken. Ik ja. denk dat die kant me uitgaan. Ik zou er wel een bankencrisis voor over hebben, hoor, voor 21 graden in ja, Nederland. Ja, ja, op dit moment. ja nee, dat, ik, volgens mij moeten jullie de schaatsen nog steeds in de schrik wow. zitten. Dus. Volgende, volgende week weer, hoorden we. Ja, maar toch hebben we, ja, toch, toch hebben we absoluut geen klagen als je dit hoort. Ja. Uh, Sterker de komende tijd, Joep Klinkerbeil, en bedankt voor je uitleg. Oké, okay, en ik wens jullie een hele goede nacht en een mooi programma. Het had zo'n mooie nacht voor Nederland kunnen zijn. Want als ze gisteren gewonnen hadden van de Dominicaanse Republiek... dan had Nederland nu in de finale van de World Baseball Classic gestaan. Het uh, is allemaal niet zo gebeurd. Maar die finale die wordt natuurlijk wel gespeeld. En Maarten Kolsloot is erbij. Zometeen bellen we hem hierin nog steeds wakker. Eind januari sprak een opgeluchte minister Dijsselbloem honderd uit over een akkoord om ruim een miljard euro te bezuinigen tussen de verschillende overheden. Wellicht sprak de minister te vroeg, want vanavond debatteerde de Tweede Kamer over deze mededeling. CDA-Kamerlid Eddie van Heijem sprak namens de fractie. Meneer van Heijem, goedenacht. Goedenacht. Het lijkt ons juist heel positief dat de overheden eens een akkoord over iets bereiken. Wat is het probleem? Nou ja, uh, op zich goed dat men probeert tot een akkoord te komen, maar uh, heel veel gemeenten en provincies hebben toch een beetje ervaren dat ze met de rug tegen de muren moesten instemmen met iets waar ze eigenlijk uh, toch heel moeilijk mee konden instemmen. En dat had twee redenen. Uh, in de eerste plaats wordt er heel veel bezuinigd op uh, gemeenten. Um, terwijl ze er een hele hoop taken bij krijgen. Uh, op het gebied van zorg, ouderzorg, jeugdzorg. Uh, de participatie van mensen met een handicap. Ze moeten er een hele hoop kwetsbare uh, mensen helpen uh, met heel veel minder geld. Mm -hmm. En dan, daar maken ze zich zorgen over. En een uh, tweede reden van zorg is dat ze tegelijkertijd... Um, uh, normen van de Rijksoverheid krijgen opgelegd waardoor ze minder kunnen investeren in wegen, in dijken, in uh, gebouwen. Mm -hmm. uh, terwijl we tegelijkertijd uh, juist in de bouw zo uh, graag extra banen willen hebben en de bouw een handje, uh, een steuntje terug willen geven. Maar hadden we het de afgelopen jaren nou juist niet over overschotten bij die kleine overheden? Nou ja, natuurlijk, um, er zijn, tuurlijk, er zijn uh, overschotten geweest, reserves. Uh, ze moeten overigens ook, net als andere uh, instanties, ook over een normale reserve uh, beschikken. Um, maar waar het hier eigenlijk om gaat, zeker als het over die investeringen gaat... is dat als je, uh, stel je bent als provincie verantwoordelijk voor de voor regionale wegen... Mm -hmm. Uh, of je bent als uh, gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van schoolgebouwen... dan wil je wel je normale investeringen kunnen doen op het moment dat het noodzakelijk is. Als een schoolgebouw aan vervanging toe is, dan moet die vervangen worden. En dat moet niet uh, zeg maar van de goedkeuring van het Rijk afhangen. Uh, u uh, heeft dus vanavond het debat hierover gehad. Uh, uh, zijn de antwoorden van de, de twee ministers Dijsselbloem en Plasterk een beetje... Uh, nou, heeft u antwoord gekregen op uw vraag? Niet genoeg. Uh, ik, ik vond dat ze uh, met name die problemen bij provincies en gemeenten over de investeringen een beetje bagatelliseerden. Uh, de moties die we daarover hebben ingediend hebben ze ook ontraden. Uh, ze zien het probleem niet zo. Ik denk dat ze uh, daar echt een, een fout mee begaan, want heel veel wethouders, bestuurders in gemeenten en provincies die ik spreek, ook van VVD en PVDA huizen, maken zich wel zorgen. En wat ze ook niet willen, en dat begrijp ik ook niet... is uh, dat er een onderzoek komt naar um, uh, de vraag of gemeenten... al die extra taken voor die kwetsbare groepen waar ik het in het begin over had... Ja. of ze die wel aankunnen. Ja, en u, u wilde of, graag uh, zo'n onderzoek. De ministers wilden daar volgens mij niet aan. Hè? Die vinden het niet nee. nodig. Nee, ze, nou, ja, ze wilden uiteindelijk wel iets uh, doen uh, om te kijken naar risico's. Maar het mocht vooral uh, geen geld kosten, geen tijd kosten. Er mocht eigenlijk niks aan de plannen veranderen. En dan denk je, ja, dat maar moet dat je is een klein makertje naar u volgens mij. Tenminste, als ik u ja. zo hoor. Ja, nou goed. Ik, en, en daarom denk ik, je, je doet of een onderzoek met elkaar en je kijkt of, uh, of je zorgvuldig bezig bent. Want nogmaals, je hebt het echt over bijvoorbeeld uh, de, de oudere zorg, de AWBZ, Die gaat voor een groot deel naar de gemeenten. Dat betekent dat gemeenten straks beslissen wie er nog wel en niet zorg aan het bed krijgen. Met heel veel minder geld. Dus dat moet je gewoon echt zorgvuldig uh, doen met elkaar. Ja, en ik begrijp eerlijk gezegd niet dat ze daar zo uh, terughoudend in te zijn. Heeft u nog vertrouwen in meneer Plasterk? Um, nou, ik vind dat hij dit te mak echt heel te makkelijk uh, doet, want uh, als je nagaat dat in twee jaar tijd, hè, we zijn nu 2013, in 2015 moeten gemeenten al die taken uh, al gaan uitvoeren. Ze krijgen er voor iets van uh, 16 miljard euro aan taken bij en daar wordt ongeveer 4 miljard op gekort. Um, en dat betekent dus dat ze uh, een enorme hoeveelheid extra werk moeten organiseren... Uh, afdelingen moeten optuigen en uh, ervoor moeten zorgen dat al die kwetsbare groepen... die tussen wal en schip vallen. En dat in twee jaar tijd. Ik heb er een hard hoofd in dat dat gaat lukken. En ik vind dus dat je, en dat is ook een rol van ons als Kamer... Uh, dat, ja, dat dat heel kritisch moet volgen. Want als het achteraf misgaat en iedereen zegt... ja, had, had nou tussentijds maar wat gedaan, dan zie ik nu ook niet meer op... Dat ja, is een rol voor u als Kamer, maar toch ook voor die kleine overheden. Wanneer gaan uh, de, laten we zeggen, raadsleden, wethouders, uh, leden van Provinciale Staten zich laten horen? Ja, goede vraag. Er zijn steeds meer gemeenteraden waar uh, wel moties en zorgen aan de orde zijn. Maar het punt is, het leeft nog onvoldoende. Uh, het wordt... Het klinkt ook wel abstract, hè? extra taken erbij. Het komt op je af en uh, ja, je moet, het, uh, je moet het doen. Maar de, de omvang daarvan... Heeft u het ik... idee dat de gemeentes nog niet helemaal snappen... hoeveel er wel niet op hun bordje komt te liggen? Nou, ik, ik, ik, ik heb het gevoel dat dat inderdaad onderschat wordt. Uh, en, en ook de kortingen waarmee dat gepaard gaat... De omvang van die taken. En maar ik weet dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... Die, die hamert die wel op. Die zegt, we willen ja. dan in ieder geval wel het geld. We willen de manschappen om, om dit allemaal te kunnen uitvoeren. Het kan niet zo zijn dat daar. ze overvallen worden daar in de provincie? Nee, of bij de gemeente? Nee, het is ook zo dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... ook heel graag dat onderzoek wilde. Die, uh, dat, dat is ook de reden voor ons geweest om, om dat in de Tweede Kamer te bepleiten. Want samen met de ministers kwamen ze er niet uit. De ministers wilden het niet, de gemeenten wilden het wel. Dus we hebben vandaag uh, geprobeerd in de Kamer voor elkaar te krijgen wat de gemeenten uh, zelf niet bij de regering klaarkregen. En we zijn nog niet helemaal geslaagd. CDR-Kamerlid Eddy van Heijm, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. De van Emily Sandé ze is in de lage landen. Ze speelt vandaag dus woensdag in de Rockhal in Luxemburg. En zaterdag en zondag speelt ze in Paradiso in Amsterdam. Het is wel helaas allemaal uitverkocht. Het vragenuurtje in de Tweede Kamer telde vandaag vijf vragen... en één daarvan die kwam van SP'er Paulus Jansen. Hij strijdt al jaren tegen de oplichting door fabrikanten van zuinige auto's. Want zijn de nieuwe auto's wel zo zuinig als de fabrikant zelf zegt? Volgens Paulus Jansen niet en daarom moest minister Henkamp uitleg komen geven. Verslaggever Jesper Stoffelen die vroeg aan Paulus Jansen of de consument wordt misleid. Hij was volgens mij in regelheid blazerd. Um, en dat is al heel lang bekend. Uh, in 2010 heeft TNO al uitgezocht dat het verschil tussen uh, het werkverbruik van auto's en het uh, verbruik wat op de rollenbank was vastgesteld. Hè, dat is de officiële Europese test. Dat dat tot 45% kan zijn. Uh, en gemiddelde van 42% voor zogenaamd zuinige auto's. Ja, ik vind dat gewoon grens aan oplichting. Minister Kamp vindt oplichting wat te zwaar. Wat hij betreft komt een manipulatie wat meer in de buurt. Manipuleren is een groot woord, maar ja, misschien kun je het wel zo noemen. Waar het om gaat is dat we een Europese testprocedure hebben vastgesteld. Als je binnen die regels van die testprocedure blijft, ja, dan, dan mag dat. En wat autofabrikanten doen is de grenzen opzoeken van die regels. Uh, ze doen het allemaal, omdat als de een het wel doet en de ander niet, dan zijn de cijfers onderling niet vergelijkbaar. Dus ze proberen allemaal binnen die regels van die testprocedure er voor hun auto zo goed mogelijk uit te komen. Ja, het gevolg is dat de uitkomsten in totaliteit van onvoldoende kwaliteit zijn. Vandaar dat er een nieuwe testprocedure moet komen. Die meer gericht is op de echte situatie, het echte verbruik. Normale omstandigheden op de weg. En daar zijn we nu in internationaal verband druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. De consument moet dus maar afwachten tot die nieuwe regelgeving er is. Maar Paulus Jansen. Vindt dat lastig? Ja, dat is heel lastig. Uh, wij kunnen niet uh, eenzijdig zeg maar, Europese uh, testen overhoeden. Dus zeggen van, we gaan dat in Nederland anders doen. Wat we volgens mij in Nederland wel kunnen doen, is dat we zeggen van, we gaan in ieder geval uh, het belastingvoordeel uh, uitdelen op basis van het echte verbruik en niet op basis van het Europese, uh, het Europese testverbruik. Dus dat zou een grote verbetering zijn. Het scheelt in ieder geval de belastingbetaler nog op uh, geld. En uh, ik denk ook dat we de controle uh, moeten aanscherpen. Hè. Want bijvoorbeeld, het komt dus voor dat uh, autofabrikanten dat die de dynamo uitschakelen tijdens zo'n procedure. Dan gebruikt die auto minder brandstof. Ja, dat is gewoon strijdig met de wet, dat is een oplichting. Minister Kamp wil niet spreken van oplichting. En ook niet van misleiding. Nee, want we zijn toch op de goede weg. Hè? De auto's worden steeds zuiniger. Er, is, er zijn niet meer afspraken per land, maar in de Europese band hebben we afspraken gemaakt. We hebben een testprocedure vastgesteld. Maar ja, die testprocedure is nog niet ideaal. Binnen de marges worden de grenzen opgezocht. En dat is begrijpelijk, maar niet goed. En vandaar dat we dat willen gaan verbeteren. Maar laten we niet doen of het allemaal verkeerd gaat. We hebben al veel stappen. Uh, op de weg naar Europese samenwerking en naar zuinige auto's uh, gezet. En er zijn mogelijkheden om uh, dat nog verder te verbeteren. Het doel van de verbeteringen waar minister Kamp het over heeft, is duidelijk. Nou, de, het, het verbruik van de auto's en de CO2-uitstoot van de auto's... moet zoveel mogelijk gebaseerd zijn op uh, de werkelijke omstandigheden. Dus wat je een normale auto in het normale gebruikt. En daar moeten we zo dicht mogelijk bij komen. Toch is het voor Paulus Janssen niet de bedoeling dat de consument het vertrouwen verliest in zuinige auto's. Nou, het is prima dat mensen zuinige auto's uh, kopen. En in het algemeen kan je zeggen dat kleine auto's met niet te zware motoren, die zijn zuiniger dan grote auto's met dikke motoren. Dat snapt denk ik iedereen wel. Uh, alleen het is natuurlijk wel erg frank dat een Polo Blue Motion die uh, verkocht wordt, uh, hij loopt 1 op 29, dat hij in de praktijk 1 op 19 loopt. Ja, uh, dat is toch een groot verschil, hoor. Volgens minister Kamp kan de consument alle vertrouwen hebben in zuinige auto's. Nee, de consument kan vaststellen dat, uh, dat de auto's zuiniger worden. Dat er Europese afspraken zijn. Maar dat er ook verbeteringen mogelijk zijn waar hard aan gewerkt wordt. En dat Nederland het voortouw neemt om die verbeteringen zo snel mogelijk te realiseren. Zo, dan weet u dat als u in de auto zit. Dan uh, als u straks gaat tanken en het valt weer wat... Onvoordelig uit, dan is er in ieder geval verbetering. Dat denkt in ieder geval, minister Kamp. Mocht u op de achtergrond af en toe al wat gestommel hebben gehoord, dan kan dat kloppen. Want lieve Bertha is bij ons te gast. Ze zijn maar liefst met z'n vijven. En lieve Bertha, Anne, voor de duidelijkheid en voor de luisteraars, is een band. Ja. En ik heb net een klein stukje kunnen opvangen nou, tijdens de reportage. het is Nederlandstalig. En ik word er vrolijk van. Ja, nou hartstikke goed. Blijf dus vooral luisteren naar nog steeds wakker. Nu gaan we het even hebben over uh, een honkbal. Want uh, Nederland, die strandde gisteren jammerlijk in de halve finale van de World Baseball Classic door in de baai van Los Angeles. ...met 4-1 te verliezen van de Dominicaanse Republiek. Ja, die staan nu in de finale tegen Puerto Rico. Beide teams beschikken over grote spelers uit de Major League Baseball. Maarten Kolsloot zit op de tribune. Goedenacht. Goedenacht. En, en ook nog te verstaan, de finale is nu bezig... ...maar moeten we toch even over gisteren hebben om te beginnen. Nederland verloren, was dat terecht? Ja, dat was terecht. De eerste inning van Nederland op 1-0 voor... Uh, Andrew Jones had nog een 8 misschien uh, meer... maar die werd werkelijk schitterend uitgevangen in het, leks, in het linksveld. Met een, uh, de linksvelder die het ook gewoon een tribune om de bal te vangen. Dat lukte. Uh, ja, Nederland was na de eerste inning met één punt uh, offensief uh, klaar. De onderste spelers van de Nederlandse slaghelm, uh, besteden gisteravond eigenlijk niet veel aan slag. Uh, daarmee was Nederland de kansloos. Tot en met de vijfde inning was het Diego uh, Mark wel, de Nederlandse werper... Uh, die eigenlijk heel goed gooide zelfs in de vijfde inning uh, nog goed. Ze bal op de goede plek gooiden. Alleen de Dominicaanse slagmensen waren net wat uh, sterk en die sloegen uh, vier uh, punten binnen. Daarmee stond het vier en dat was ook de einduitslag. Nederland heeft eigenlijk na die vijfde inning niet zo nauwelijks kansen gehad. Misschien nog één keertje Roger Benedina die heel knap werd uitgemaakt op het uh, eerste honk uh, door de tweede honkman van uh, de Dominicanen. Daarna sloeg Valentin uh, in een twee omslag. Uh, had de voorbeelderd Benedina het honk wel bereikt had, is hij een punt gescoord, maar goed. Je hoort het altijd bij de kleine kansen en als, als, als. Uh, ja. Eigenlijk heel gezien uh, was Nederland naar de vijfde in de kans. Was. En daarmee in Nederland dus niet opnieuw wereldkampioen. Kunnen we dat ook afsluiten? Bedankt voor deze heldere, duidelijke samenvatting. En dat terwijl jij op de tribune zit, als ik het goed begrijp, dus bij de finale. Uh, wat is de tussenstand? De tussenstand hier in San Francisco aan de baai is 2-0 voor de Dominicaanse Republiek tegen Puerto Rico. In de eerste innings scoorde de Dominicanen twee keer. En, uh, ja, het, is, het is echt een geweldige avond. Uh, het weliswaar regent het, een beetje gewendig. Uh, die, die fans van Puerto Rico en de Dominicanen zijn ook en Zingen, klappen, dus dansen. De spelers gaan volledig op in die wedstrijd. ze dus springen eigenlijk bij het winst of de ringste, uh, over de rand van de duck-out en rennen het veld op. Dus uh, ja, dit is echt uh, prachtig. Uh, ja. Geweldige finale. Ja, en, en de Dominicaanse Republiek, die hebben gisteren dus Nederland uitgeschakeld. Zijn ook nog ongeslagen, volgens mij. In die World Baseball Classics verwacht jij dat, die, uh, dat ze die voorsprong vasthouden, uitbreiden. en uiteindelijk wereldkampioen worden, dus? Kijk, een goede vraag. In, in de wedstrijd tegen Italië. Uh, eerder in het toernooi stonden de Amerikanen 4-1 en 4-0. Op een gegeven moment achter. En uh, ja, we waren ze bijna. Het echt wel bijna verloren van Italië. Tegen Nederland kwamen ze dus ook achter. Uh, ze waren nu een keer voort. niet zo dat de Amerikanen alles helemaal wegslaan. Er zijn toch vaak wat kleinere overwinningen. Zeker in de laatste fase van het toernooi. Deze wedstrijd is zeker niet uh, voorbij. We zitten nu in de derde inning, als ik het nog steeds goed zie. En uh, ja, dit blijft gewoon uh, een spannende avond. Uh, de komende tijd. De vierde inning zit er inmiddels. Is, is het dan een beetje de Dominicaanse Republiek, uh, wat Nederland toen ze wereldkampioen werden hadden? Dat het telkens net ook de goede kant naar hun uh, opviel? Nou ja, het is natuurlijk een goede ploeg. zijn op papier wel de beste ploeg van het toernooi al wel. En die presteren dan ook gewoon nog goed. Dus ja, in zekere zin kan je het vergelijken. Je kan er natuurlijk nog een discussie voeren was Nederland op papier ook de beste ploeg van de WK. Ja, dat vind ik een beetje een ingewikkelde discussie. Maar... Uh, het is in ieder geval zo dat de Dominicanen net als Nederland in vijf, 2011, het goede te punten scoren. En uh, Damir is nou. een is in het sportsoftje. <güls> het, ja, het, het is in ieder geval een sport die in Nederland uh, niet heel veel aandacht krijgt. Zeker niet de, de, de buitenlandse honkballers. Het is natuurlijk een, een oer-Amerikaanse sport. Hebben die Amerikanen die niet in de finale moeten staan? Het is toch hun grote competitie waar al die spelers uitkomen? Ja, kijk, uh, Nederland die, uh, begon eind februari in in Arizona. Uh, die hebben dus uh, ja, weken voorbereid op het toernooi. En uh, die Amerikanen die komen gewoon een dag of vijf voor het toernooi voor het eerst bij elkaar. Uh, ook teams zoals de Dominikanen, uh, Zuid-Korea, die er al vroeg uit ligt. Die komen al vroeg bij elkaar en dat zijn echt de teams. Die Amerikanen is van los Zand. En uh, zoals ze het nu doen, uh, werkt het voor hen niet. Uh, ze beschouwen dit toernooi eigenlijk gewoon als een verheelde voorbereiding op de Amerikaanse competitie. Voor uh, andere teams, de Dominikanen, Nederland, uh, Zuid-Holland, waar... Ja, die zien het echt als op zichzelf na het nooit. De winden hier eh, schitteren. Ja, en, en, dat is toch, kijk, een team of negen losse gasten, dat is toch wel iets anders. Ja, en twee jaar geleden, oh, daar wordt een punt gescoord volgens mij. Nee, dubbelspel. de dus laat de speler in het doelspel. Ah, okay. uh, Twee man uit voor. Uh... Puerto Rico in de vierde. Dat ziet er dus goed uit voor de Dominicaanse Republiek. Stel, ze winnen het toernooi zit erop. Dan komt Nederland morgen, overmorgen weer terug op Schiphol. Twee jaar geleden werden ze ontvangen door een hossende menigte die ze kwam eerder eigenlijk. Gaat dat nu weer geboren? Moeten we dat doen? Moeten we trots zijn op deze jongens? Ja, natuurlijk moet je trots op zijn met een geweldige prestatie. Kijk, een team wat 2G Wereldkampioen wordt in de halve finale. Ja, ik wil de vergelijking met voetbal niet maken, maar bedenk maar eens een sport waarin een Nederlands team dat uh, bereikt in een paar jaar Dat zijn er niet veel, plus een heleboel van het team zijn heel jong en die zullen over vier en over acht jaar uh, een rol kunnen spelen. Ja, dit is gewoon toch een beetje een gouden generatie die er ja. nu staat. Dus iedereen die wil, moet vooral de moeite nemen op Schiphol gaan. En ja. de, de vorige keer kwam er voor jou een boek uit, Honkbalgoud gaat het nu weer gebeuren? Er komt een nieuwe aan, die kan helaas natuurlijk geen Hongkong gaan weten, nee. uh, maar er komt wel een nieuwe, er zal alleen zijn met veel foto's met ja. dit verhaal uh, erin wel iets meer gericht op de laatste jaren dan alleen dit uh, toernooi. Maar dit is natuurlijk ruim uh, aandacht en ja. uh, de titel is nog niet bekend... maar uh, <laughs> ik zal zeker bij jullie terugkomen als het allemaal bekend is wat er gaat worden. Heel goed, dankjewel Maarten Koelsloot. Ga eens snel weer terug naar uh, het kijken van die wedstrijd. Het is ongemeen spannend en wij zullen de luisteraar natuurlijk ook hier en daar... een klein beetje op de hoogte houden van die tussenstand. Want we willen natuurlijk wel weten of de Dominicaanse Republiek... waar wij dan als Nederland van verloren hebben, toch nog die voorsprong kunnen vasthouden. 2-0 nog steeds. 2-0 nog steeds, Fijne heel goed, dankjewel. Fijne ochtend. Yo, hoi. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1... met zometeen muziek van lieve Betta. Ze zitten hier ook als lieve jongens om ons heen. Maar nu eerst gaan we nog iets van plaat uh, draaien. En ik, ik weet niet, uh, Anne, ik ga jou een vraag stellen. Ja. Ken, je, ken jij de, de serie Girls, ken je dat? Uh, ik heb er van jou en andere mensen heel veel over horen vertellen. Maar ik moet de eerste afleveringen allemaal nog kijken. Ja, nou ja, het is een Amerikaanse vrouwenserie eigenlijk. Dus hè, in die zin kan ik het je ook helemaal niet aanraden. Maar ja, nou toch wel dus. Want het is een fantastisch mooie serie over New York. Over mensen die jong zijn, die creatief, die dromen hebben. Het is echt een prachtig gemaakte serie. Lina Dunhams heeft er ook een, een uh, Golden Globe uh, voor gewonnen. Uh, en dan zat ik vorige week te kijken naar een aflevering. En ik, werd, ik ben werd na de aflevering, namelijk tijdens de credits, aan het einde... werd ik echt geëmotioneerd door een schitterend nummer... dat ik nog nooit eerder had gehoord. En sindsdien heb ik dat nummer nu al 500 keer uh, heb ik dat nummer al gehoord. En elke keer dat ik het hoor, denk ik, ik vind dit zo mooi. Misschien dat dit wel het mooiste nummer is dat ik ooit gehoord heb. En toen dacht ik, wat kan ik dan doen? Ik heb een programma op Radio 1 wat ik ben. Ik, ik ga het nummer gewoon aan iedereen laten horen. Als je in de auto zit, geniet bij want dit is echt zo prachtig. Anna. Dan doe je ogen dicht. Daniel Johnson en Life in Veen. Don't wanna be free of hope And I'm at the end of my rope It's so tough just to be alive When I feel like the living dead I'm giving it up so plain I'm living my life in vain and where am i going to i gotta really try try so hard to get by and where am i going down and there ain't any love left around everybody wearing a frown waiting for Santa to come to town you're giving it up so plain you're living your lives in vain and where are you going So hard. Daniel Johnston uit 1994. En dus vind ik dat de goede reden dat ik het nummer nog niet kende. Live in Veen. Het zat vorige week in Girls, een serie die in het Nederlands gemaakt gaat worden. En dan een mannelijke versie door Geza Wijs, Niet de minste jonge acteur. En dit nummer heeft mij geraakt. Ik, ik, de band was ondertussen aan het soundchecken. Ja. Anne, heb je er iets van gehoord? Ja, zeker. Een beetje half gemixt met uh, Lieve Bertha. Ik denk niet dat dat een officiële remix wordt worden. Maar volgens mij echt een heel... Prachtig, prachtig maar nou ja, Alles zit erin. Als, ik, ik als er maar drie mensen zijn geweest die het, <lacht> ja. het mooi vonden, dan is mijn missie al geslaagd. Ik ben een evangelist in deze. Maar inderdaad, ook de soundcheck van lieve Bertha mocht er wezen. Ik hoorde hem er dwars doorheen. Um, ik zou zeggen, welkom. Stel je even voor? Hallo, ik ben uh, Koen Brouwer. Mijn hobby's zijn... Um... <lacht> <lacht> <lacht> kun je ook iemand woody de Woodpecker misschien? Um... Dat was een grapje hoor. Oh. Ja. Maar uh, lieve Bertie, jullie zijn al eerder langs geweest. Toen zaten we nog in, in een andere studio, andere presentator. Uh, ja. de, de, de, de, toen waren jullie ook met z'n tweeën. Nu zijn jullie opeens met z'n vijven. Ja. Ja, Mogen ja. jullie gelijk uitleggen? Ik was helemaal van, van slag toen jullie binnenkwamen. Nou ja, met z'n tweeën is leuk, maar met band is gewoon nog net iets leuker. Voor op de radio zeker. Ik bedoel, ja. we treden ook veel met z'n tweeën op. En uh, ook uh, veel met Bent. Maar op de radio is gewoon lekker. Want je hebt natuurlijk geen publiek. En dan wil je gewoon lekker, lekker je muziek hebben. En, en, je, en lekker je vrienden en... om je heen. Ja, ik vond me lekker... heel cool met hun ja, ik voel me echt een beetje stoer. Maar waarom hadden jullie de vorige keer niet mee dan? Ja, waarom niet eigenlijk? Waarom konden jullie niet of zo? Ik weet het niet. Er wordt een beetje geschud en geknikt. en Volgens mij waren ze blij dat ze toen allemaal konden slapen. Nu is het half drie s'nachts. Zijn jullie vaker rond deze tijd wakker? Ja, ik ga normaal zo rond deze tijd naar bed. Maar... Ik blijf nog even wakker, denk ik. Dit is echt, we hebben een goede zet gedaan. Dit is gezelligheid bij ons in de studio. We zeggen wel eens: het is een soort pyjama-party, dit programma. We blijven met z'n allen nog even wakker. We zeggen elke keer: denk je, ik ga toch bijna naar bed. Nee, blijf toch nog even wakker. En met jullie hebben we volgens mij wel een paar nachtelijke, hoe zeg je dat? Nachtvlinders in huis gehaald. Ja, we gaan los vanavond, Op een thee, dat bedoel ik. Ik wil zometeen ook nog alles van jullie weten. Want jullie woonden samen in een huis en deden waar jullie zin in. Nou, dat weet ik nog van de vorige keer. Of dat allemaal nog zo is, dat horen we allemaal later in het programma. Jullie mogen vast naar jullie plek gaan in de Studio, straks het eerste nummer van lieve Berta, Jacqueline. Ze gaan even opstaan en naar de plekken daarvoor in de studio. Het is echt een volle boel hier. En gelukkig was er ook nog plek voor onze nieuwsredacteur. Het Nieuwsminuutje. Met Vera Simons. Ja, goedenavond. Een casino aan de Kerkstraat in Eindhoven is kort na middernacht overvallen. U hoort de woordvoerder van politie Brabant. Kort na middernacht is een man het casino aan de Kerkstraat in Eindhoven binnengekomen. Heeft het personeel bedreigd met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Heeft een onbekend geldbedrag meegekregen. Is naar buiten gelopen. Daar stond een mededader klaar met een scooter. En met de twee zijn ze de doorgegaan gegaan in een onbekende richting. De man die binnen is geweest droeg iets wat op een blauwe regenpak leek. Bij de overval is niemand grond geraakt. En de rijrichting waarin ze weg zijn gegaan is nog onbekend. Als er getuigen zijn die iets hebben gezien, dan kunnen ze zich melden bij de politie in Eindhoven. Ja, en door een aardbeving in het zuidwesten van Polen zitten 17 mijnwerkers opgesloten onder de grond. De arbeiders bevinden zich momenteel 600 meter onder de grond in een kopermijn in Rutna. Dat ligt op zo'n 400 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Er zal al meer dan twee uur geen contact meer met ze zijn geweest. En daardoor is het nog onduidelijk hoe de mijnwerkers er op dit moment aan toe zijn. En nog een ander naar ongeval. In New York zit een bouwvakker opgesloten door een ongeluk bij een metrobouwplaats. De werknemer zit gevangen in de modder in een ondergrondse gul. De brandweer zal uitrukken voor een zogenaamde high-angle rescue. Het is ook voor hen nog niet duidelijk hoe de situatie daar is. En een Chinese kom die voor een paar dollar tweedehands was gekocht... is bij een veiling in New York voor meer dan 2,2 miljoen dollar onder de hamer gegaan. Een Amerikaanse familie kocht de kom voor 3 dollar en besloot een paar jaar later om het toch eens door een expert na te laten kijken. Een veilingshuis schatte de kom eerder op een waarde van uh, tussen de 200.000 en 300.000 dollar. En uiteindelijk werd er door een Londense handelaar op de veiling dus veel meer voor neergeteld. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Vera Simons voor nieuws uit het ondergrondse dus voornamelijk. <gacht> Ik dat ben is zo'n eng nou ja, dat mensen, zo ja, idee. Dat, dat is echt waar. We hebben volgende uur hopelijk meer nieuws over die mensen in Polen... en dat ze er alweer uit zijn, die mijnwerkers. Nu eerst, lieve Berta, u hoorde ze net al spreken. En nu hoort u ze zingen, Jacqueline.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 Met een Emmer Je poemt mijn tafeltjes schoon. Ik krijg dan veel niet meer uit mijn koffer.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 Val in een bakje pleur Jij zegt een ander toch iets yeah. Yeah. En ik als kantoor een beetje Zeg nee bedankt Als ik Jacqueline was, dan zou ik het wel weten, jongens. Oh, wat een energie en wat een leuk liefdesliedje. Lieve Bertha, zometeen veel meer van deze band... want ze zijn live bij ons te gasten hierin. Nog steeds wakker op Radio 1. En de eerste keer dat er volgens mij ook live gedanst werd in de studio's... dat gebeurt niet vaak nou, ik, hier op ik had al bijna zelf ook de voetjes van de vloer, maar we moeten nog even. En zometeen meer, lieve Berta. Eerst uh, eigenlijk alles wat er op televisie is geweest, samengevat in... Uh, Ongeveer drie minuten, Vera Simons, je hebt alles bekeken. Dat hij voor ons in aanbieden. Ja, vandaag in de wereld Draait door duurde het even voordat uh, Matthijs van Nieuwkerk met Prem aan de tafel komt. Ik ben geboren, mijn ouders hadden radiostations, dus ik ben echt geboren met radio. En dan moet je, je voorstellen, Suriname. met een jongetje van 19. En dan ga je al luisteren naar de concurrenten. Hè, wie is er, wat de... En dan kom je ineens een prachtige stem tegen. Mr. DJ Cool. Mr. Cool. Ja, ik zal een poging doen om een samenvatting te brengen van het verhaal van Prem. Ik wist alleen dat het meneer Kool was. En toen werd ik 15 en die man is 17 jaar ouder dan ik. En toen kwam ik het tegen, Werner Dutenhover. En die was echt een, een radiopresentator. Zoals je hier. Ke ja, dat is een Kees van Koten hebt. Mm. Uh, uh, uh, uh, uh, Joost en Draaier heb. Een geweldige radiopresentator dus. Vanaf mijn 15e heb je geschuiveld. Als Werner draaide, dan was je feest geweldig. Op een gegeven moment had hij drie setjes op de zaterdagavond. Draaide hij overal een uur. En toen is hij ook nog begonnen met een, een, een discotheek. En toen kwam ik een meisje tegen op wie ik verschrikkelijk verliefd was. Mijn huidige vrouw Diana. Ja. En toen ging ik mijn eerste date met haar naar de club van Werner Bojangles. Dus Prem kent en een goede dj en die beste man... draait ook nog eens plaatjes op het feestje waar hij verliefd wordt. Maar wat blijkt nou het geval? bleek het de oom te zijn van Diana. Hmm. Dus uh, Diana is nu mevrouw, we hebben kinderen, alles is mijn opa en zo. Ja, daar sta je van te kijken. Hè. Werner is de oom van Diana. Diana is de vrouw van Prem. Uh, wat een kleine wereld eigenlijk. Gaat afgelopen zondag rijden naar een verjaardag, krijgt een hartstilstand en gaat dood. Oh. En zo ging het gesprek nog een paar minuten door... en gelukkig wist Nico Dijksvoren het verhaal van Prem... in diezelfde uitzending nog bondig samen te vatten. Zelfs Prem voelt de lente door zijn lijf jagen. Wat een opwinding zien we meteen aan het begin van de uitzending. Ja. Voor de mensen die wegsepten, hier de samenvatting van zijn verhaal... hij luisterde naar de radio en toen ging hij trouwen. Ach, dat duurde zo lang. Ja, het dat duurde ging... zo lang En, en dan nog, he, Kees van Koten zegt hij de Joosten ja. Draaien, aan Willem van Koten, dat wil ik even gecorrigeerd hebben. Dan zegt hij dat hij een radioliefhebber. Hij noemt dit. zichzelf een radioliefhebber. Ja, ja, precies. Nou, dat is echt een schande. Maar goed. Ruim uh, vijf minuten heeft het ongeveer geduurd. Ja. En uh, van de wereld rijdt door naar misschien wel mijn favoriete bnm programma vier handen op één buik. Want uh, daar was het ook deze week weer enorm gezellig. Tienermoeder moeder Romana is heel verrassend ongewenst zwanger. Ja, nee, ik heb vorig jaar heb ik een abortus gedaan. Dus ik had, ja, ik had het wel kunnen weten, maar. En ik weet niet, het was gewoon die laksheid gewoon niet willen nemen of kunnen nemen. Ja, onze romaan had er dus echt de kracht niet voor om de pil te slikken, vetbalen. Gelukkig is Faya Laurens zo behulpzaam om haar in dit programma te gaan begeleiden. En helpen een beter leven te krijgen en zo. Maar daar zit onze tienermoeder eigenlijk helemaal niet op te wachten. Nee, ik ga nu met jou gesprekken. Hé, hey, luister even heel goed naar mij, dame. Nee, ja, je moet niet krijgen dat jij alles, alles kan, kan, hoor. Ik alles? Jij denkt dat je alles Wordt kan. Nee, jij blijft nu even staan. Dus Romana blijft er staan en de twee dames schreeuwen nog even verder. Deze conversatie gaat Faya echt niet in de koude kleren zitten. Ze vergeten dingen die ik voor haar heb gedaan... Wie die echt van mijn zoontje is geweest, heb ik haar gegeven. Nou, dat vind ik echt erg. Dat ze dan denkt dat ik hier gewoon sta om haar belachelijk te maken. Zeg maar, weet je wel. Ik ben ook een heel emotioneel iemand. Uh, wie was hier nou de persoon waarmee televisie kijken het Nederland meetlijn moest hebben? Het wordt allemaal een klein beetje verwarrend. Ik doe dat niet. Faya straks op tv. Zet toen de moeder de plek rot op, man. Ik ben ben ik ben, jij krijgt toch alleen maar poen voor dit. Ik ben hier niet om jou verschut te zetten. Ja, uiteindelijk is Faya <sus> gewoon helemaal opgerold uit het programma. En blijven wij als kijker achter met de vraag... of ze dan nog wel al de poen uitbetaald kreeg. We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Maar het is gewoon, dit, dit was het einde. Ja, ze is zeg maar halverwege het programma gewoon... Ja. Uh, zijn ze eruit gekomen dat Faya Laurens is... maar beter zich niet met uh, Romana kon bemoeien. <sus> Oeh. Oké, okay. lastig typeje. Ja. Ze is uiteindelijk nog wel bevallen, trouwens. Oh. Maar we weten niet of dat, dat goed gegaan is. Een soort van, geloof ik. Goed, dankjewel. Sorry. En uh, zo meteen dan heb uh, je terug. Met uh, al het andere moois wat er op televisie is geweest. Maar dit is al een aardig voorproefje volgens mij. Dank je wel, Vera. Een mail checken, Facebook vrienden, poren, whatsappen en het laatste nieuws volgen. Dankzij internet op je telefoon of tablet kan dat altijd en overal. Lang leven 3G, zou je zeggen. Maar het kan nog beter. Gratis wifi voor iedereen. Ja, het klinkt als een utopie, maar halverwege 2013 moet het in 37 stadscentra het geval zijn. Nou, de vraag is natuurlijk wie dat gaat regelen. Dat is het bedrijf Bullseye Wifi uit Tiel. En aan de telefoon de directeur van dat bedrijf, George S Ton. Minister Ton, goed nacht. Goedenacht. Gratis wifi voor iedereen. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen? Uh, we gaan een uh, netwerk neerleggen in alle stadcentra, uh, waarbij we zeg maar, met access point uh, uh, uh, een soort van, noem het maar een soort van deken uh, over de stad heen leggen waarbij je door de hele stadcentra uh, uh, gratis wifi kan gebruiken. Ja, en even voor, um, om nog duidelijker te krijgen... of je nou op de vierde verdieping staat van een groot warenhuis... of uh, ergens uh, de, nou ja, op, op een straathoek overal moet je met je telefoon of tablet... Uh, gratis internet kunnen krijgen. Het is, uh, nou, als je op de vierde verdieping staat zal het wat moeilijker worden... maar op straat zeker. Nou, daar moet op ongetwijfeld iets tegenover staan. Het uh, enige wat wij daar uh, uh, mee doen is zeg maar één keer in de vijf minuten krijg je drie seconden reclame. En hoe werkt dat dan? Uh, als je een app gaat gebruiken dan uh, krijg je een pushbericht uh -huh. met reclame. En als je uh, gaat surfen dan krijg je om de vijf minuten krijg je een, uh, een pop-up reclame. Maar eigenlijk is het toch vreemd, hè? want afgelopen vrijdag, meen ik dat het was, kwam er nog een persbericht naar buiten. Dat er niet meer ge wordt, dat bijna iedereen uh, whatsappt. En dat er ongelooflijk veel gebruik wordt gemaakt van, uh, van mobiel internet via de telefoon. Uh, hebben we dit dan eigenlijk nog wel nodig? Uh, ik denk juist. Ik denk, ik denk juist. Uh, uh, als je gaat kijken dat, uh, dat uh, sinds oktober vorig jaar wordt er meer data, wordt, wordt er meer gebruik gemaakt van het internet via mobiel uh, dan via vaste lijnen. Uh -huh. um, uh, en dan is het natuurlijk uh, razend interessant om, uh, om, om alles uh, supersnel te kunnen doen. Eigenlijk dezelfde snelheid die je thuis kan halen, of beter. Ja, dat, dat garandeert uh, u. Het is sneller dan ja, een 3G-verbinding? Het is sneller dan een 3G-verbinding, ja. En sneller dan de 4G-verbinding die inmiddels in Amsterdam getest wordt? De... 4G-verbinding is natuurlijk een hartstikke goede verbinding. Mm -hmm. uh, uh, maar ik denk wel dat er, dat er uh, als mensen dat massaal gaan gebruiken... dat de snelheid daarvan wel een stuk minder zal zijn. Is iedereen eigenlijk vrij om gewoon zo'n groot wifi-netwerk... Uh, als wat u eigenlijk doet, uh, op te zetten? Ja. Dus het zou ook kunnen dat er concurrerende bedrijven komen... en dat ik uh, uiteindelijk tussen vier, vijf verschillende aanbieders mag kiezen... en dan ja. degene kiest bij wie de minste reclame is of waar ik de voordelen haal? Dat kan, ja, okay. zeker. Weet u wel of er concurrenten zijn? Of bent u tot nu toe de enige die dit, uh, dit gaat proberen? Ik, weet niet of de, ik, denk, ik geloof niet dat er concurrenten zijn die hetzelfde willen doen als uh, wat wij gaan doen. Ja. Uh, nee, dat, nee, dat denk ik niet. Nee. En vooral natuurlijk omdat wij al in uh, 37 stadcentra gaan. Ja. En dat betekent ook dat je hoeft nu maar één keer aan te melden. En dan krijg je automatisch, kan je in al die stadcentra hoef je niks meer met je telefoon te doen... ...maar wat je automatisch op, op uh, gratis wifi gezet. Ja, wat, wat behelst die, uh, die aanmelding? Moet ik daarvoor adresgegevens, uh, sofi nummers wat moet ik allemaal inleveren? Helemaal niks. <laughs> nee, echt uh, niet? Nee, we doen het totaal anoniem. Je hoeft geen Facebook-gegevens of zoveel nummers of naam of iets te doen. Maar wij zijn verplicht vanuit, uh, vanuit uh, de wet om, uh, om in ieder geval uh, toestemming te vragen. Ja, dus dan geef ik inderdaad een, uh, een validee af. Ik zeg uh, dat kan, ik wil graag uh, van deze dienst gebruik maken. Uh, dan krijg ik af en toe zo'n push Maar Stel nou dat er geen adverteerders zijn, uh, komen er dan alsnog 37 van die punten in Nederland? Ja. Oké, okay, want u heeft het al helemaal gefinancierd, dit plan. Wij hebben het uh, ja, voor het grootste gedeelte nu gefinancierd... En we zijn eigenlijk in een afrondende fase voor de rest. En heeft u dit in een ander buitenland ook al eens gezien? Ik heb het nog niet op deze manier gezien. Ik, ik, ik ben wel bekend met bijvoorbeeld, ik, ik, ik was vorig jaar in Servië en daar zijn ook hele steden volgens mij gedekt. Wat is daar dan bijvoorbeeld verschillend aan? Estland weet ik dat het in heel, uh, ook in, in hoofdsteden gedaan wordt. Ja, wat, er, wat er natuurlijk in bepaalde landen gebeurt is dat uh, de, de staat of de gemeente uh, een gratis wifi netwerk neerlegt. Ehm... Um, en dan, dan, dan is het natuurlijk voor de gebruiker in, in totaliteit gratis, maar dan betaalt de belasting ervoor. Uh, het, uh, het verhaal van ons is dat uh, de, de, de gemeente hoeven er niets voor bij te dragen. Wij krijgen geen subsidie. Uh, uh, uh, de winkeliers hoeven niet bij te, uh, bij te dragen. Mm -hmm. Wij betalen alles, We kosten toch alles zelf. Nou, het klinkt als een heel mooi plan. Ik hoop dat ik er zo snel mogelijk gebruik van kan gaan maken. George Seton van Boelzaai Wifi uit Tiel. Succes met uh, de uitvoerder van. De rooms-katholieke kerk die stond een aantal weken midden in het nieuws. Omdat er een nieuwe paus gekozen zou worden. Nou, hij is gekozen en hij is vandaag geïnaugureerd. Wij bespreken die inauguratie, waar natuurlijk onze kroonprins en prinses bij aanwezig waren. Dat bespreken we zo meteen nog even. Maar eerst gaan we luisteren naar het tweede nummer live bij ons in de studio. Lieve Bertha. Dit is overgaan op Radio 1. Nou, dat was een leugen. We gaan. Uh, uh, wat ben je mooi doen? En daarna wat ben je mooi? Ja. Wat ben je mooi? Ik dacht nog. Overgaan, even. dat ja, gaat even. misschien over de pauze. Maar wat ben je mooi kan natuurlijk ook over de pauze gaan. We gaan het horen. <laughs> Lieve Bertha. Wat ben je mooi in je pas gekochte kleren?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 Het is bijna grappig dat wij ooit dachten te weten dat wij voor eeuwig voor elkaar waren bestemd. Het was een vlot, het was een hele koude kermis. Jij was een feest en ik een hele nare Wat waren wij, een heerlijk slechte combinatie. Als ik terugdenk, denk ik fijn, het is voorbij.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 Het was niet jij, was de slechte combinatie. Het was het gebrek aan een dus spraakje harmonie. Ik weet ook jij zal ooit je prins en ontmoeten. Wie dat ooit zou kunnen wezen, weet ik niet. Wat ben je mooi in je pasgekochte kleren.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 Wat ben je mooi, van lieve Bertha. En inderdaad, als je iemand niet zo mooi vindt... dan kun je daar ook celibaat van worden. Dat zou in principe <laughs> moeten kunnen. Eh, celibataire, denk ik. Ja, celibaat. Uh, dus dat is misschien wel wat er is gebeurd... met, met al die gekke uh, pauzekandidaten. Die dachten gewoon van, nou weet je wat... ik val toch niet meer op vrouwen, want ik vond deze toch niet leuk. Laat ik dan maar pauze willen worden. Is dat een redenatie die zou kunnen? Want dat lijkt me namelijk het wel het moeilijkste aan pauze worden. Dat je celibataire moet zijn. Goed, jij bent het ook helemaal niet geworden... Paus, dat is eh, nee, namelijk nee, dat, uh, Paus goed gezien. Franciscus uh, al. Ja, het Sint-Pietersplein stond uh, gisterochtend namelijk uh, helemaal vol met ruim een miljoen pelgrims... die naar het Vaticaan zijn afgereisd om een glimp op te vangen van dus die nieuwe paus, Franciscus. Namens Nederland woonden Mark Rutte, kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima. De inauguratie bij Paul van Geest, Vaticaandeskundige, volgde de dag op de voet. Goedenacht. Goedenacht. Hoe heeft u die ceremonie op de voet gevolgd? Nou ja, ik zat t, uh, uh, bij de studio of in de studio van uh, uh, NOS, omdat nee. ik voor de KRO uh, ter plekke uh, uh, ja, de ceremonie moest verslaan. En de preek uh, die in het werd gehouden, die heb ik daar ter plekke vertaald en uh, nou ja, uitgelegd. Dus ik zat in een radiostudio. Ja, ja, dat is dezelfde studio waarschijnlijk waar wij nu in zitten. Dat is mooi. Uh, ik heb dus gaan... daar nog een, uh, een bakje koffie, dat moet je maar weggooien. Oh, dat, dat, dat zullen we dan doen. Nou, ja, we hebben het een en ander meegekregen, maar dat was natuurlijk een lange uitzending. We gaan het nu uiteraard samenvatten. Hoe begon de inauguratie? Ja, ontzettend sober. Dus het is meestal zo dat de kardinalen uh, naar beneden gaan. Naar het graf van Petrus. Want de paus wordt beschouwd als de opvolger van Petrus. Daar bidden ze een tijdje. En daar, nemen, daar hebben ze op uh, uh, dat graf een kistje. En daar ligt het pallium. Dat is een soort band. En die kreeg de paus toen ze eenmaal weer boven waren uh, uitgereikt. In een heel sobere plechtigheid. Dat is het is een teken van zijn herderschap over de hele katholieke kerk. Het is wel zo dat... Alle aartsbisschoppen in de katholieke kerk die krijgen zo'n pallium uh, op een gegeven moment uitgereikt. Het symboliseert voor hen uh, de eenheid met de paus uh, in Rome. En daarnaast, uh, dat was ook een heel eenvoudige ceremonie, kreeg hij de zogenaamde vissersring uh, uitgereikt door de kardinaal-decaan Angelo Sodano. En die vissersring symboliseert ook dat hij de opvolger van Petrus is. Uh, en ja, Petrus was een visser en daarom heet die ring... De vissersring. Dus in die twee symbolen ligt eigenlijk uh, ja, besloten de betekenis dat die paus is over de hele wereld in verbondenheid met uh, ja, alle aartsbisschoppen en uh, andere katholieken. En die vissersring symboliseert dat, dat hij uh, ja, de opvolger is van Petrus die 2000 jaar geleden... Door Jezus werd gezegd, wijd mijn schapen. Ja, dat, dat uh, allemaal, uh, uh, nou ja, de, de, de gebruikelijke dingen volgens mij. Maar u zegt, het is heel erg sober. Is dat die man dat die heel erg sober is? Of is het alle problemen die in de katholieke kerk zijn uh, voorgekomen? Of misschien de economische crisis dat het zo uh, gedreven heeft? Nee, hij is, uh, dat is al veel gezegd door de pers. Hij ja. is uh, van, uh, ja, natuur zou je zeggen, een heel eenvoudige man. Hij was een kardinaal. Nou, kardinalen wonen in Zuid-Amerika in geweldige paleizen. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een flat gehuurd in een, een, een buitenwijk op Buenos Aires. en ging met de metro naar zijn werk. Dus hij kiest er zelf voor om een heel eenvoudig te leven. Hij kookte ook zelf. En hij was, en dat is niet ongevaarlijk daar in Buenos Aires, vaak te vinden in de, in de slums. En daar, daar praten die de mensen. Daar hoorden die, de biecht. Het is een man van een ontzettend eenvoudige uh, lifestyle, zou je haast zeggen... En dat heeft hij waarschijnlijk ook in uh, de liturgie, in uh, de installatiepechtigheid willen uitdrukken. Ja, past dat wel in alle pracht en praal van het Vaticaan? Nou, dat is een, een, een mooie, mooie paradox, hè. Want uh, de Sint Pieter is uh, heel Prachtig. barok. Ja. En uh, of nou, ja, het is natuurlijk een prachtige kerk die je. Uh, ja, je kunt zeggen, nou ja, goed, we willen eenvoudig zijn, we breken hem af, maar ja, dan ben je natuurlijk op zot bezig. Maar het, actie, het is wel mooi om juist in zo'n hele, ja, uh, prachtige omgeving dan zo'n heel gestileerde en eenvoudige liturgie mee te maken. Het is een uh, mooie contrastwerking. Twee korte vragen. Maxima, die heeft hem gefeliciteerd. Ik heb het beeld gezien, maar wat zei ze? Ik heb geen flauw idee, ik kan <lacht> geen lip lezen. En ik le uh, ja, Spaans, dat versta ik. Maar ik denk, ja, misschien dat iets gezegd heeft van de ja, Proficiat en uh, God, we hopen u eens in Nederland te zien. Dat zou natuurlijk een aardige zijn, kijken hoe dat werkt. Uh -huh. Maar ik heb geen flauw idee. En dan nog die andere korte vraag, die brandt op mijn lippen, want ik heb gezien dat hij vroeger een vriendinnetje heeft gehad. Wat denkt u? En de, ik denk dat de heren van Lieve Beta, die bij ons te gast zijn, hetzelfde afvragen. Is hij altijd celibatair geweest? Nou ja, weet je, hij heeft, dat heeft hij inderdaad toegegeven, uh, ontzettend graag de tango gedanst. Ja, nou ja, dat dan is, dan is seks een eigenlijk, zin hè? ja, dans waarvan je de afloop misschien dan nou ja, uiteindelijk weet. Maar op z'n 22e heeft hij toch gedacht, ik word jezuïet. Het is een, een, een, een kloosterorde, die is streng. Ja, toen was het natuurlijk afgelopen met het dansen ja. van de tango. Ja, ja toen kon het echt niet meer. Uh, nou ja, nee, nee. Eigenlijk laat ze het wat moeilijk combineren. Maar hij heeft er misschien aan geroken. Paul van Geest, Kenner, hartelijk dank en een goede nacht. Hij is nu in ieder geval paus, paus Franciscus. Daarmee komen we aan het eind van het eerste uur. In het tweede uur, u hoort eens een klein beetje lachen. U hoort ze zometeen nog meer zingen, de mannen van Lieve Berta. En we houden nog een klein beetje het honkbal in de gaten. Dominicaanse Republiek, Diederik, staan nog altijd met 2-0 voor. Ja, en er was een aanslag in Ankara. We bellen zometeen met Turkije. En is er nou al een kief iets gevonden? Dat horen we zo meteen. We bellen ook nog even met de weduwe van Willem Wilmink. Want zijn verzameling, zijn collectie is verplaatst naar Den Haag. Dat zo meteen. Op dit volgende uur. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.